uur. Het NOS-journaal. al Thomassen. Goedenavond. Meldpunt: onveiligheid voor COA-personeel. Hoog overleg over toekomst: Dexia Bank. En Nederlanders bergen containerschip bij Nieuw-Zeeland. Het weer vanavond neemt in het westen de buien af. Het oosten houdt kans op een bui. Het koelt vannacht flink af, tot 1 tot 6 graden. In het oosten kan de temperatuur net onder het vriespunt duiken. Morgenochtend vanuit het westen regen. De rest van de dag verloopt ook regenachtig. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Maandag bewolkt met af en toe wat motregen. Dan is het wel wat zachter met ongeveer 18 graden. Het Centraal Orgaanopvang Asielzoekers krijgt een tijdelijk meldpunt... voor werknemers die zich onveilig voelen. Vorige maand meldde de NOS dat COA-medewerkers vinden... dat de werksfeer is verziekt. Bestuursvoorzitter Al Bayrak werd geschorst. NOS-redacteur Bas de Vries, jij kwam met die onthullingen over het COA... Waarom die tiplijn? Nou, de um, OR, de vertegenwoordiging ten slotte van, uh, van het personeel van het COA... die was nogal overvallen door onze berichtgeving. Uh, tot zover ze die gevoelens van onveiligheid onder het personeel in beeld hadden... was dat kennelijk niet zo scherp als, uh, als wij het brachten... Daarna hebben ze kennelijk met veel mensen gesproken. Die herkenden inderdaad dat, uh, die verhalen over de angstcultuur. En toen is de OR uh, bij elkaar gaan zitten. Uh, dacht, nou laten we dan nu maar eens gaan proberen om het beeld echt compleet te krijgen. Alle gevoelens van onveiligheid uh, boven tafel. En uh, om het helemaal uh, objectief te krijgen. En uh, de, de medewerkers ervan te verzekeren dat de informatie die ze geven ook echt anoniem blijft. Vragen we daarvoor een extern bureau uh, dat, dat de tiplijn een maand lang... Uh, gaat beheren. En dat is een tiplijn die de OR instelt. Komt die bovenop wat Leersal heeft aangekondigd? Ja, uh, dit is bedoeld, uh, zegt de OR, om echt een compleet uh, beeld te krijgen... van de gevoelens van onveiligheid bij het personeel. En daar, komt een, uh, daar wordt een eigen onderzoek aan gekoppeld... met eigen conclusies, eigen aanbevelingen aan de leiding van het bedrijf. Uh, en da daarnaast uh, gaat de minister dus een on onafhankelijk onderzoek beginnen... Uh, naar alle problemen bij het KOA. Bas de Vries, dank wel.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 President Saleh van Jemen heeft op de staatstelevisie gezegd dat hij de komende dagen de macht zal opgeven. Hij deed dat op de dag na de toekenning van de Nobelprijs aan de jemenitische activiste Tawaku Karman. Ze is een van de leiders van de opstand tegen Saleh. De president heeft de afgelopen maanden al vaker beloofd dat hij zou vertrekken. Drie keer zou hij daarover een akkoord tekenen. Telkens ging dat niet door. De twee Polen die explosieven zouden hebben geplaatst bij vestigingen van IKEA... wilden 6 miljoen euro hebben van het meubelconcern, zegt de Poolse politie. De twee werden woensdag opgepakt in het noordwesten van Polen. Eind mei ontplofte een explosief in een prullenbak bij de IKEA-vestiging bij Eindhoven. Diezelfde avond gingen ook bommetjes af in Gent en Liel. Later waren er vergelijkbare incidenten in Dresden en in twee winkels in Tsjechië. De mannen zouden hebben gedreigd met meer aanslagen als IKEA niet 6 miljoen euro betaalde. IKEA is volgens de politie niet op de chantage ingegaan en heeft nooit betaald. De strijd om de Libische stad Sirte is nog altijd niet voorbij. Voor de tweede dag op rij zijn er hevige vuurgevechten... tussen de strijders van de Nationale Overgangsraad... en aanhangers van de verdreven kolonel Gaddafi. Er wordt vooral gestreden rond een conferentiecentrum... waar Gaddafi vaak toespraken hield. Zijn aanhangers hebben zich daar nu verschanst. Volgens de nieuwe machthebbers is onder hen ook Gaddafi's zoon Mutassim. De inname van Gaddafis geboorteplaats Sirte is strategisch belangrijk. Nieuwe machthebbers zeggen dat ze de vrijheid voor heel Libië uitroepen, zodra ze ook Sirte in handen hebben. Dit is het NOS Journaal. Met Gisela Thomassen. In Nieuw-Zeeland wordt met angst en beven gekeken naar het containerschip dat woensdag voor de kust vastliep. Een schip van ruim 200 meter waar olie uitlekt. Corradings van bergingsbedrijf Zwitser. U gaat daar naartoe om te helpen. Dat klopt. Er zijn op dit moment al specialisten van ons ook onder meer uit Nederland aanwezig sinds vrijdag om te werken aan de berging van het containerschip. Mm -hmm. Wat gaat u doen? Uh, onze eerste zorg op dit moment is om te kijken hoe wij op een veilige en verantwoorde manier de brandstof uit het schip kunnen krijgen. Het schip is een containerschip maar heeft ook brandstoftanks. ...aan boord en er is een lekkage opgetreden toen het schip aan de grond is gelopen. Dus dat is met name onze eerste zorg om te kijken hoe we die brandstof uit het schip kunnen krijgen. En dan als dat gebeurd is? Het volgende wat wij zullen gaan doen is dan kijken hoe we het schip los kunnen krijgen. Dat zal ook een gecompliceerde operatie zijn. Het schip zit vast op een rif en heeft ook lading aan boord, containers. Het zou mogelijk kunnen zijn dat we een deel van die lading moeten lossen om het schip vervolgens vrij te krijgen. Uw mensen zijn daar al gearriveerd, die zijn ook al begonnen met de, met de operatie? Ja, we zijn al uh, aanwezig met een aantal van onze specialisten. Die hebben in eerste instantie uh, een vaststelling van de schade gedaan. En op dit moment uh, worden de plannen verder uitgegeven om te kijken hoe we die bergingsoperatie uh, verder kunnen doen. Is er veel olie gelekt al? Er is uh, olie gelekt. Uh, bijvoorbeeld hebben wij vastgesteld ook uh, uh, met duikers dat er een aantal van de brandstofleidingen die door het schip lopen beschadigd zijn. Uh -huh. Dus er is uh, uh, olie gelekt en die is ook uh, richting de kust van Nieuw-Zeeland gegeven. Uh, Gegaan. Er is een grote operatie aan de, hand, uh, aan de gang daar, waar ook veel inzet is van uh, responsteams die zich met name bezighouden met het minimaliseren van de impact van de olie op het land. Ja, en, en, en het zeemilieu kan ik me zo voorstellen. Er is natuurlijk een, veel riffen daar, met sponsen, koralen. Ja, het is uh, wat dat betreft een enorm delicate berging. We bevinden ons uh, midden in een uh, gebied uh, met inderdaad een uh, rif... maar ook met uh, uh, stranden waar toerisme plaatsvindt. Mm -hmm. En ook uh, uh, bevinden zich veel flora en fauna in dat, uh, in dat gebied. Een lastige operatie dus. Cor Radings van bergingsbedrijf Zwitser.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 Er is ook een alternatief plan, dat is de Oranjetunnel... die iets westelijker zou komen te liggen. De rector Magnificus van de Universiteit van Tilburg vermoedt... dat de in opspraak geraakte hoogleraar Diederik Stapel... jarenlang heeft gefraudeerd. Rector Magnificus Eilander noemde in een gesprek met Omroep Brabant... een periode van vijf tot tien jaar... Ik verwacht dat het, een, dat het omvangrijk is, hè, dus dat, het, dat die data, de, de fingeren, niet bij één studie is, maar zeker bij meer. Ik verwacht ook dat het niet alleen de laatste jaren zo is, maar al wat langer. Hè, er zijn ook onderzoeken nu in de tijd van Groningen en Amsterdam. Rector Magnificus Eilander zegt dat het lang heeft geduurd voordat de fraude aan het licht kwam, omdat Stapel veel onderzoeken alleen deed.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 Jongerenorganisaties van politieke partijen voeren gezamenlijk actie tegen het pensioenakkoord. Op internet hebben ze een manifest gezet dat mensen kunnen ondertekenen. De lasten in het pensioenakkoord worden oneerlijk verdeeld, zegt Martijn Jonk van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. Je ziet gewoon dat de risico's aan het eind van de rit heel erg komen te liggen bij jonge mensen. En de meeste zekerheid komt te liggen bij de mensen die wat ouder zijn. Mark Rutte, de minister-president, die had het erover dat een, een, een soort van... Uh, historisch akkoord zou zijn. En wij geloven niet dat dit het historische akkoord is wat het zou moeten zijn. Um, en dat dit nog niet het einde is van de hele discussie over pensioenen. Het manifest is opgesteld door de jongere afdelingen van D66, GroenLinks en SGP. Maar dus ook door die van de VVD en de PVDA. En die partijen steunden het pensioenakkoord in de Tweede Kamer. In Zuid-Duitsland en Zwitserland zijn problemen in het verkeer ontstaan door invallend winterweer. In de Zwitserse Alpen zijn tal van verbindingswegen en bergpassen gesloten na hevige sneeuwval. Daardoor staat er voor de Gotthardtunnel tunnel naar het zuiden een lange file. Ook weggebruikers in het zuiden van Duitsland zijn verrast door winterse neerslag. Op Zuid-Duitse snelwegen gebeurden tientallen ongelukken. Volgens meteorologen is het winterweer van korte duur. Verwacht wordt dat de temperatuur de komende dagen weer gaat stijgen. Het Nederlandse dames-turnteam heeft zich geplaatst voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Op de WK in Tokio werden de dames dertiende en een plaats bij de eerste zestien was nodig voor kwalificatie. Gisteren turnde Nederland zelf niet al te best en vandaag moest er gekeken worden naar de concurrentie. Bondscoach Gerben Wiersma wachtte dus met spanning af. Ja, met name gisteravond. Toen had ik het wel even, even warm. Ja. Um, maar top 16 uh, die had ik wel de hele tijd in mijn hoofd zitten. En, uh, ja, we zijn 13e geworden. We weten dat we echt veel beter kunnen. De komende periode zullen we moeten gebruiken om er stabieler te worden. De foutjes weg te werken. En toe te slaan in januari. Want in januari zal dat olympisch kwalificatietoernooi dus plaatsvinden. Er was ook een persoonlijk succes. Céline van Gerner plaatste zich als veertiende op de geschoonde lijst voor de meerkampfinale. Ja mooi, het is al weer beter dan vorig jaar. En uh, nu kijken of het nog beter kan in de finale. Wielrenner Bauke Mollema is tweede geworden in de ronde van Emilie. De overwinning ging na 200 kilometer naar de Colombiaan Carlos Betancourt. Zijn landgenoot Rigoberto Uran werd derde. Verkeersinformatie. Bij de ANUB zit John Sahoka. Met een lange viel op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid. Daar staat tussen knoppen de Nieuwe Meer en Amstel Business Park. Zes kilometer na een ongeluk. Bij de afwit Amstel Business Park zijn twee rijstroken afgesloten. De hoofdpunten van het nieuws, het centraal orgaanopvang asielzoekers krijgt een tijdelijk meldpunt voor werknemers die zich onveilig voelen. In België en Frankrijk wordt op verschillende niveaus overlegd over de toekomst van de Dexia-bank. En president Saleh van Jemen heeft niet voor het eerst op de staatstelevisie gezegd dat hij in de komende dagen ergens de macht zal opgeven. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Pavlov.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 Goedenavond. Welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Een paar weken geleden berichtte het NOS-journaal dat bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, een cultuur van angst heerst. Enkele medewerkers waren naar de NOS gestapt om te vertellen hoe bang ze waren om daar gewoon eerlijk en open te zijn. Het woord terreur viel zelfs. En juist vandaag werd bekend dat de ondernemingsraad een klachtenlijn heeft geopend voor alle medewerkers. Een maand lang kunnen ze vertellen wat hen daar dwars gezeten heeft. Tot nog toe hebben we die mensen helemaal niet gehoord in het openbaar. Maar in Pavlov vertellen twee van hen hun verhaal. Bas de Vries, de NOS-redacteur die dat verhaal heeft uitgezocht, is ook bij ons en een organisatie adviseur die veel over angstcultuurbedrijven weet, Jan de Vuist. Maar eerst spreken we over wat gevangen zitten doet met jongeren. De aanleiding is de opstand van negen veroordeelden... in de jeugdgevangenis van Sassenheim afgelopen maandag. Ze sloegen de boel kort en klein... en barricadeerden de toegang voor de medewerkers. We horen in Nederland niet vaak van gevangenisopstanden... maar psycholoog Peer van der Helm zegt... dat dit soort gevangenisrellen veel vaker voorkomen. Hij doet onderzoek naar de effecten van opgesloten zitten op jongeren... Er zitten in Nederland ongeveer 1900 kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar gevangen. Peer van der Helm, wat zijn dat voor kinderen? Nou, je moet je voorstellen dat uh, als je in de jeugdgevangenis terechtkomt... dat is een beetje het laatste uh, redmiddel voor de samenleving om een jongere in het gereel te krijgen. Dus meestal hebben die jongeren erg veel op hun kerfstok. Uh, het, het zijn over het algemeen jongeren die op straat uh, uh, rondlopen... Uh, ze worden, zijn door hun ouders in de meeste gevallen in de steek gelaten... en voelen zich op straat koning, keizer, admiraal. kunnen alles maken. Veel mensen zijn bang voor ze. Ze zijn vaak verslaafd. En uh, ineens worden ze uh, van de straat gepikt door de politie... en dan komen ze in een uh, jeugdgevangenis terecht. En waarom komen ze dan vervolgens in opstand? U nou, moet zich voorstellen dat uh, het, uh, een jeugdgevangenis... Is geen prettige plek is om te zitten... Uh, veel jongeren zijn onzeker over uh, het traject wat ze volgen... wanneer ze weer vrijkomen. Ze zitten vaak lang in voorrest. En uh, voor die jongens uh, moeten ze zich enorm aanpassen. Ze moeten zich ineens aan regels houden... waar ze zich daarvoor nooit aan gehouden hebben. En op het moment dat ze zich daartegen verzetten... dan uh, worden ze gecorrigeerd. En gaat dat niet goed schikken. dan gaat dat soms kwaad schiks. En voor jongeren is dat een hele... Een en alarmerende omgeving. Dat Omdat is, ja. ze niks zelf meer in controle hebben? Ze hebben geen enkele controle meer over hun leven. En ja, dat valt ze heel erg zwaar. Wat is dat? Corrigeren? Hoe gaat dat? Nou, op het moment dat uh, een jongere... bijvoorbeeld tegen een van de medewerkers uh, uh, kuthoer roept... En dan zegt de medewerker van je gaat even naar kamer. En naar kamer is een... Dat is de cel. Is de cel. En daar moet hij dan even afkoelen. En dan wordt er, komt er een gesprek. En dan wordt er gezegd van zo gaan we hier niet met elkaar om. Maar je kunt zich ook voorstellen dat een jongere soms... Uh, de me methode en gedrag van de straat overneemt. En hij kan soms wel eens een, een, een, bijvoorbeeld een stoel naar een medewerker gooien... als hij het niet meer trekt. Op dat moment wordt dus uh, daarop alarm gedrukt. En komen een aantal medewerkers aanholen En wordt zo'n jongen... Uh, meestal naar kamer gebracht. Of als hij uh, niet bij zinnen komt... dan wordt hij in een uh, opvangruimte gebracht om af te koelen. Ja, want hoeveel uur zitten ze dan per dag op hun kamer? Zoals dat zo aardig heet. Nou, dat is eigenlijk de bedoeling om zo min mogelijk op kamer te zitten. Want als je het vergelijkt met de volwassenendetentie... dan is de bedoeling dat de jongeren op zo'n leefgroep... Hè, dat is een groep voor acht jongeren meestal, en twee uh, sociotherapeuten... op zo'n leefgroep worden die jongeren opgevoed. Dus als ze niet naar school gaan... zitten ze dus niet, eigenlijk niet op kamer, maar op die leefgroep. Maar afgelopen maandag is de boel uit de hand gelopen in Sassenheim. Um, uh, waarom loopt het dan opeens uit de hand? Nou, dat is eigenlijk een beetje het risico uh, van het vak. Op het moment dat je dus acht jongeren uh, bij elkaar zitten in een kleine ruimte... die uh, nooit gewend zijn om maar enige autoriteit te accepteren... en elk uh, conflict op te lossen met geweld... Uh, heb je al heel snel dat het uh, in zo'n omgeving dat het soms misgaat. Maar uh, de medewerkers zijn erop getraind om er professioneel op te reageren. En in de meeste gevallen gaat het goed. Maar ja, soms kan ineens de vlam in de pan schieten. En dat is vaak onvoorspelbaar. Alle jongens zijn bang en boos tegelijk. Ja. Maar hoe vaak komt dat dan voor? Nou, we, um, laten we zeggen, het komt, uh, kleine en grote incidenten komen regelmatig voor. En dat wil zeggen, uh, toch wel elke week uh, in zo'n instelling... Uh, dat er iets uit de hand loopt. Um, alleen in de meeste gevallen uh, zijn de medewerkers die, uh, in staat... om dat op een goede manier op te lossen. Ja, dan want we op horen op... er eigenlijk nooit iets van, hè? Um, Nee, maar laat zeggen, dat komt voor een deel ook omdat uh, dat opgelost wordt uh, met, samen met de jongens. Ja, hoe, hoe, hoe komen die Want u doet onderzoek hè, naar dat opgesloten zitten, wat voor een effect dat heeft op die jonge mensen. Maar hoe komen ze eruit? Nou, uit, mijn, uh, uh, uit mijn onderzoek, uh, waar ik in juli op gepromoveerd ben, laat zien dat op het moment dat de medewerkers er in staat zijn om een positief leefklimaat op die groep te creëren... dan blijkt dat de jongeren op een aantal ontwikkelingsvaardigheden erop vooruit gaan. Dat ze leren, dat ze worden rustiger, ze worden minder bang, minder boos... en ze leren naar andere mensen te luisteren. Dat zijn allemaal vaardigheden die je gewoon in het normale leven hard nodig hebt. Dus daar kunnen ze heel goed uitkomen, ze kunnen er wat van leren... Het is, het is niet zo dat sombere wat je vaak hoort in de gevangenis... word je alleen maar slechter. Nou ja, uit mijn proefschrift laat ik in ieder geval zien... dat bij een positief leefklimaat de jongeren er echt op vooruit gaan. En ook leren uh, op een normale manier met andere mensen om te gaan. Uh, daarnaast moet maar dat je ook... zijn dus. Sorry dat ik onderbrek. Ja. Dat zijn hele basale vaardigheden. Het... Luisteren, niet meteen uh, driftig worden... Het begint vaak al met uh, je ochtends douchen, je schoonhouden... Uh, met mes- en vork leren eten. Uh, inderdaad niet uit je plaat gaan als iemand uh, een keertje raar naar je kijkt. Uh, rustig aan tafel wachten tot iedereen uh, zit. En niet meteen met je hand in de broodtrommel grijpen. Het zijn vaak hele basale vaardigheden die ze thuis nooit geleerd hebben. En wat hebben die uh, werkers die daar, uh, die kinderen trainen... wat hebben die nodig om dat te kunnen? Nou, ik zeg wel vaak, het is misschien wel het moeilijkste werk ter wereld. Want je moet aan de ene kant moet je flexibel zijn en opvoeden. En opvoeden kan je niet door middel van straf alleen. Ja. En tegelijkertijd moet je ook zorgen dat er geen chaos ontstaat. Dus die twee met elkaar balanceren als het ware. Dat is het moeilijke werk van de medewerker op de groep. Nou, gaan we gaan het straks ook hebben over de angstcultuur. Hoe, hoe zit dat eigenlijk in die gevangenissen met de angst op de werkvloer? Nou, we hebben onderzoek gedaan en uh, uh, volgende week wordt er een artikel over gepubliceerd. En het blijkt dus dat op het moment dat de medewerkers voldoende op een goede manier ondersteund worden... door de leidinggevende, bijvoorbeeld de teamleider of de senior... dan ja. blijkt dat de medewerker minder bang wordt en flexibeler en beter met de jongens op, op kan schieten. En dan ontstaat er ook minder uh, op de werkvloer, ook minder uh, angst en daardoor minder geweld. Want kan het zo zijn dat als een medewerker bang is, <kuggen> dat zo'n jongere dat, uh, haar fijn aanvoelt en daar misbruik van maakt? Ja natuurlijk, op straat hebben die jongeren daar een antenne voor uh, ontwikkeld en uh, ze zoeken dan de ruimte. En dan krijg je een groep medewerkers die uh, als het ware gaat bevriezen en zich terugtrekt in een kantoortje. En je krijgt, of je krijgt een groep medewerkers die juist gaat vechten. En dan krijg je al snel een escalatie van geweld. En de kunst is nu juist om als medewerker om geen van beide te doen. Dus contact blijven zoeken met de jongeren. En tegelijkertijd ook uh, structuur geven en grenzen stellen. En want als je bij dit, deze jongeren geen grenzen stelt, dan gaat het snel mis. Ja, we hebben het steeds over jongeren. Uh, we denken vaak aan jongens. Hoeveel meisjes zitten er eigenlijk? Onder die 1900 die we net in de inleiding nou, hadden? Nou, uh, daar zitten eigenlijk in de justitiële jeugdinrichtingen... zitten er maar ongeveer 150 tot 200 meisjes. De meeste meisjes gaan naar de JeugdzorgPlus-instellingen. Maar uh, dat zijn instellingen waar een rechtelijke machtiging voor nodig is. Maar geen vonnis van, uh, van de strafrechter. En het grootste deel van die meisjes zijn er ongeveer uh, 600, 700. Die zitten dus uh, in een instelling die een iets andere naam heeft... en een iets andere doelstelling. Maar zitten die dan alleen maar bij meisjes of is het gemengd? Nou, bij de jeugdzorgplusinstellingen zijn er dus uh, uh, gemengde groepen en gescheiden groepen. En er zijn een aantal instellingen die uh, het gemengd doen en een aantal instellingen die het gescheiden houden. En wat is het verschil in het effect op die kinderen? Nou, <coughs> dat is niet wetenschappelijk onderzocht, maar ik heb wel veel observaties gedaan. En wat je dus eigenlijk vaak ziet als er uh, in een gemengde groep, is die meiden die zijn wat rustiger. En die uh, corrigeren ook vaak de jongens. Ik zat een keer aan tafel te eten bij, uh, uh, bij lunch. En dan zat ik naast een jongetje... een beetje zo'n ADHD-typetje... die op en Aha. neer zat te stuiteren. Ineens stuit het meisje, stoot het meisje naast haar. Die stoot hem uh, aan. Die zegt van, hé hey joh, even rustig aan. En dan zie je de jongen, oh ja, oh ja even rustig <lacht> aan. Hè. Hij is dus, gevoelig voor wat zo'n ja, meisje zegt. Ja, ik merk dus in gemengde groepen... dat er vaak een aparte dynamiek ontstaat... waarbij die uh, meisjes, die jongens wat rustiger houden. Dat klinkt wel beter. Ja, maar er zijn natuurlijk ook weer risico's verbonden... aan jongens- en meisjesgroepen. <laughs> en, uh, Gezellige risico's. Uh, of echt gevaarlijk. Nou ja, ik denk dat ze, persoonlijk denk ik dat, dat ze vaak uh, overdreven worden. Want de meeste jongens en meisjes... vallen niet op de jongens en meisjes uit de groep. Want ja... Uh, je, je komt elkaar tegen in pyjama, in joggingbroek, uh, <lacht> ochtends vroeg, met wallen onder je ogen. <lacht> ja. Nog niet lekker opgemaakt. <lacht> nee, dus de meeste uh, relaties in dat soort instellingen die zijn tussen jongeren van, van, met groepen. Ja. Maar nog heel even terug naar die angst. Hè? Want we hebben het net even gehad over die angst van de medewerkers. Maar hoe zit het uh, bij, die, bij die jongeren die zijn... Uh... In de gevangenis. Een groot deel van de jongens is ook erg bang. Een van de jongens zei ooit tegen mij: van, uh, je trekt hier altijd aan het kortste eind. En dat is vaak als je uit je plaat gaat met een schild in je nek. En dus de jongens zijn, weten heel goed hè, dat, dat als ze uh, uiteindelijk uh, ernstig over de schreef gaan, ze het verliezen en in, de, in een, een isolatieopvang uh, terechtkomen. Ja. Dus die jongens zijn zelf ook bang. Dus in, ten tweede, wat ook heel belangrijk is, de jongens zijn ook vaak bang voor elkaar. Ja, want je, je sluit uh, acht niet lievertjes bij elkaar op. En uh, daaronder zitten echt uh, hele harde jongens. En die uh, terroriseren soms ook hun medegroepsgenoten. Uh, ja. Maar Pierre, die, die, die, die, die angst voor de leiding, die moet het toch ook eigenlijk wel zijn, of niet? <lacht> het zijn geen lievertjes. Ze worden opgesloten. Dus ze moeten weten ja, als we hier weer een overtreding maken, dan worden we gepakt. Dat is toch op zich, lijkt mij, niet helemaal verkeerd. Nou, ik denk wel dat het belangrijk is. Kijk, het, het doel van de, uh, van de jeugddetentie is in eerste plaats opvoeding en geen straf. Mm -hmm. En op het moment dat jongeren, jongeren te bang worden, dan gaan ze zich uh, ook weer uh, afwijkend gedragen. En dan gaan ze zich, worden ze agressief. Uit een van mijn onderzoek blijkt dat hoe banger jongeren zijn, hoe agressiever ze ook zijn op de groep. Dat is natuurlijk wel weer heel nadelig. Laatste vraag, hoe lang zitten ze gemiddeld? Het hangt er een beetje af vanaf waar ze voor zitten. Je hebt een groep uh, in inkomstenjongens. Jongens die dus uh, stelen, oplichten en dat soort dingen. Kleine ro rovertjes. Ja. Die zitten meestal een, een maand of twee, drie. En dan heb je een groep die ernstig gestoord is. Dat zijn de pijers, de in de justitiële inrichting. En die zitten vaak, dat is een soort jeugdtbs, ja. en die zitten vaak twee, drie, soms wel vier jaar. Ja. Nou, tot zover de uh, problematiek in de gevangenissen uh, uh, waar de jongeren zitten. We gaan verder praten over angstcultuur. En dat doen we met uh, twee andere gasten hier aan tafel. Uh, Jan de Vuist en Bas de Vries. Dit is Tot 7 uur Paslof. Ja, werk is leuk als je gewaardeerd wordt. Als je mag zeggen wat je wil. Maar waar die eerlijkheid, die openheid structureel ontbreekt... breekt vroeg of laat vaak de pleuris uit. In het nieuws men de enige regelmaat berichten... van mensen die de vuile was buiten hangen. En onlangs was dat bijvoorbeeld bij het COA... dat Centraal Orgaan Opvang Vluchtelingen. We worden juist vandaag dat er een uh, kliklijn, nou een kliklijn, meldpunt. een meldpunt, een meldpunt voor klachten is geopend. Die kunnen dan vertellen wat er is gebeurd. En uh, gisteren was het in het nieuws dat de directeur van het COAC, mevrouw Abayrak uh, haar baan terug eiste, want ze is geschorst, maar ze wil weer aan het werk. Goed. DNOs heeft ons daar uh, twee weken geleden voor het, ja twee weken, hè Bas de Vries. Ja, ja. bijna twee weken. Bijna twee dagen. weken geleden voor het eerst uh, over bericht. Uh, en, en Bas, jij hebt ervoor gezorgd dat wij twee Vrouwen daar hebben kunnen spreken. Weliswaar anoniem. Uh, want we hadden hun verhaal nog niet eerder gehoord. Uh, we hebben ze aan de telefoon gehad. En uh, wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Ja, je mag het natuurlijk niet vertellen. Dat de zijn. Is... Dat zijn ik, ik kan helemaal niks over hun identiteit uh, zeggen. Maar het zijn mensen die uh, intern hebben geprobeerd om iets aan die cultuur te doen. Daarin zijn vastgelopen en toen geen andere mogelijkheid meer zagen dan uh, de, de waakhond uh, van de pers erbij te halen. En waarom nam jij ze serieus? Nou, het, het klonk. Ik heb, ik heb uh, een eerste gesprek gehad. Uh, die klachten klonken heel serieus. Nou, dat blijkt ook wel als je de uitzending ziet. Uh, maar vervolgens ga je je toch al, natuurlijk afvragen. Ja, in ieder bedrijf wordt geklaagd bij de koffieautomaat over de leiding. Het, het deugt nooit. Is dit wel iets meer dan dat? Dus uh, hebben we volgens gevraagd van, nou ja, wie kan het onderschrijven? Hebben jullie uh, papierwerk, bewijzen voor alles wat je vertelt? En we zijn heel veel mensen gaan bellen. Mensen die ze hun zijn aangedragen. Maar ook mensen die we zelf vonden, uiteraard. Um, en we hebben echt een, nou ja, beetje een maand onderzoek gedaan. Toen uiteindelijk uh, dachten we, ja, dit is echt een verhaal. Hier is echt een probleem. Uh, dit is serieus. Uh, ja. Hier moeten we aandacht aan besteden. Ja. Uh, zullen we even gaan luisteren? Laten nou. we dat doen. Eén fragment. Ik zei niks meer. Ik voelde echt niet de vrijheid om echt te zeggen wat ik dacht. Ik heb jarenlang mijn mond dichtgehouden. Ik dacht, ik ga niks zeggen, want dat wordt me kwalijk genomen. Ik was bang voor het einde van mijn arbeidscontract. Ik had het er wel met mensen over. Er was om mij heen een bepaald groepje waar we het wel eens mee bespraken. Dat was dan allemaal heel erg in vertrouwen. Die hadden dat ook wel. Ik bedoel, je gaat op een gegeven moment heel erg op je woorden letten. Je gaat voorzichtig doen, je kijkt iets drie keer na voordat je het wegstuurt. Want stel je voor dat... Dat maakt dat je een hele verkrampte houding krijgt. Kijk, als je één keer een tik op je neus hebt gekregen... dan durf je een andere tik nogal aan. Maar dan komt er een moment dat je denkt... oké, okay, ik ga niet meer, ik doe het niet meer. Het kan consequenties hebben. Ik heb al een paar tikken gehad en nu hou ik mijn mond. Ik had collega's die burn-out raakten. He, er zijn collega's die uiteindelijk ziek zijn geworden en zijn weggegaan. Zelfs al ben je ongelooflijk sterk en daadkrachtig... dan is het al moeilijk in zo'n werksituatie. Weet je wat het misschien ook is? Is dat het op de een of andere manier accepteren dat iemand liegt... en dingen doet zoals hij of zij doet, best wel moeilijk lijkt. Het is net of je het niet gelooft, of het niet waar is. En in het vertrouwde groepje zit je dan voortdurend te zoeken. Ja, heb ik het nou bij het rechte eind? Ben ik nou gek geworden? Hoe zit dat nou? Het is zo moeilijk om te geloven dat iemand liegt... Of misschien ben ik verschrikkelijk naïef, dat weet ik niet. Maar het is gewoon heel moeilijk te accepteren. Jan de Vuist, u bent organisatieadviseur en hoogleraar informatiewetenschap. Als u naar deze fragmenten uh, luistert, wat is dan uw eerste indruk? Nou, Wat die mensen vertellen is natuurlijk niet leuk als je zo je werk moet doen. Wat ik er helemaal niet uit hoor, is waar het nou door komt. Want ik heb nog niet uh, gehoord wie ligt er dan... Is dat, is dat een collega of is dat, is dat een, een medewerker? Of is ja, dat... dat hebben ze wel verteld, maar we kunnen niet alles laten horen. Ja. Het gaat ja. om, om hun leidinggevende. In dit geval hè, gaat het om mevrouw Aldoairak, ja. die, die, die ze van leugens betichten. Ja. ja, nou nogmaals, dat is, dat is natuurlijk niet leuk. En je ziet uh, in, in veel soorten organisaties uh, wat dan wel algemeen wordt aangeduid met angstculturen vaak heeft dat wel te maken met de leiding van de organisatie. En in elk geval is de leiding verantwoordelijk voor de organisatie. Want hoe ontstaat zo'n angstcultuur? Nou, de, de, dat kan op een aantal manieren. Er is bijna een, een, een, een range van mogelijkheden. Je hebt leidinggevenden die echt tierend door de gang lopen. Mensen publiekelijk uitschelden... en, en, en, en fysiek tegen prullenbakken aanschoppen en wat dan niet. Maar dat, is ik ken wat, ook, we, dat is wat we hoorden in Amsterdam. Ja, he? wat was in de, bij de gemeente Amsterdam ja. was dat aan de orde. Uh, maar ik ken ook iemand, dat is een hele lieve aardige man... alleen die is zelf onzeker, dus die zegt aan de ene kant tegen zijn, zijn management om hem heen... jullie hebben alle ruimte, ga je gang, jullie moeten vooral zelf uh, beslissen. En, uh, intussen neemt hij dan in het weekend echt loodgieterstassen met, met, met schema's mee naar huis... om te kijken of iedereen het wel precies goed heeft gedaan. Oh ja, maar dat, dan krijg je Dan krijg je een dubbel hele... signaal en dan, en dan krijg je angst in de yeah. organisatie. Ja, dus want niemand weet waar hij aan toe, toe is. Nou ja, ze weten niet waar ze aan toe zijn. Ja. En het woord angst is het Nederlands, dat klinkt meteen al heel groot. In het Engels uh, wordt daar vaak het woord anxiety voor gebruikt. Dat vind ik wel een aardige uh, aanduiding. Er ontstaat er spanning. Mensen weten eigenlijk niet meer goed waar ze aan toe zijn. Ze voelen zich ongemakkelijk. Ze kunnen niet beoordelen of wat ze doen nou de bedoeling is. Of, dat, of het resultaat dat ze behalen of dat welkom is. Kortom, er is wel een hele hoop uitdaging, maar nog maar heel weinig steun. Er wordt geen steun meer gevoeld ja. om te doen wat je doen moet. Hm. Dat is niet leuk. Nee. Bas, is dit wat je ook een beetje hebt ondervonden in je gesprekken met de betrokkenen? Ja, het is dat en het is ook het gebrek aan, aan, aan zeg maar correctief vermogen in de organisatie. Kijk, in het geval van het COA zou het eigenlijk die raad van toezicht moeten zijn. Het COA is een, is een ZBO, dus op afstand van het ministerie van Binnenlandse Zaken gezet. Wat is een ZBO? Nou, Dat is dus een, een organisatie die een overheidstaak uitvoert... Maar niet onder de vleugels van een ministerie, okay. maar zelfstandig. Ja. Nou, Dus die, die, die organisatie was op afstand van in dit geval minister Leers gezet. Um, die moet eigenlijk een beetje zijn, uh, nou ja, zijn eigen boontjes doppen. In dit geval zou degene die de bestuursvoorzitter zou moeten corrigeren... mevrouw Barak, dat zou de Raad van Toezicht moeten zijn. Een soort Raad van Commissarissen die het COA heeft. Ja. Nou ja, uh, uh, Er me, zijn medewerkers uh, naar de Raad van Toezicht geweest. Uh, maar dat heeft in ieder geval niet geholpen. Um, dus kon dit doorgaan? Hmm. En uh, jij, jij spreekt over het correctief vermogen, het, het, het, het vermogen om in te grijpen, bijvoorbeeld door de Raad van Toezicht. Maar heeft het personeel hier niet zelf ook een rol in, Jan de Vijfst? Ja, daar zie je wel verschillen in. Dus er zijn, je ziet verschillende organisatieculturen, en binnen één grote organisatie als het COA zijn ook verschillende culturen tegelijkertijd. En sommige organisatieculturen die zijn veel makkelijker in het aangaan van conflicten. En die zeggen ook veel makkelijker tegen de leidinggevende... Van, nou even dimmen of dit bevalt me niet of hoe kom je hier nou bij. En hoe komt dat dat ze dat veel makkelijker kunnen? Ja, dat, dat, dat is vaak in een reeks van jaren wordt dat opgebouwd... net zo goed als angst in een reeks van jaren kan worden opgebouwd. Maar er zijn, dat weten we, er zijn, er zijn verschillende culturen denkbaar in organisaties... en die passen vaak bij het type omgeving waarin die organisatie zijn werk moet doen. Dus een commerciële organisatie die heeft echt een andere cultuur... over het maken van afspraken, over het benaderen van de buitenwereld. Ja. Dan bijvoorbeeld de back-office van, van, een, van een grote bank... waar mensen um, uh, weinig met klanten spreken... of ja. uh, veel meer ambtelijk eigenlijk hun werk moeten doen. Dus je, je krijgt eigenlijk de, de leider die je verdient als organisatie. Ja, vaak zie je dat als er een mismatch is... tussen de betrokken leider en de cultuur van de organisatie... dat valt niet mee om een cultuur te veranderen. Dat, dat, is, ja. dat is zelfs verschrikkelijk moeilijk. En dan wordt er wel eens gezegd, nou, die organisatie die moest maar eens uh, leren dit of dat wat, wat pittiger aan te pakken. En dan zetten ze er een, een, een leider op die dat elders ook al gedaan heeft. En klawam, dan zakt, dan zakt door dat niet-correctieve vermogen van de organisatie als geheel, van het hele systeem, wat Bas net al zei, dan zakt eigenlijk de bereidheid om het conflict aan te gaan, om elkaar aan te spreken, om de leider te spiegelen op wat hij doet, zou je kunnen zeggen, dat, dat verdwijnt dan. Peer van der Helm. Een mooi voorbeeld is natuurlijk hier de organisatieveranderingen bij KPN. Ja. En daar uh, uh, moest ineens ook iedereen weg. En uh, uh, moest alles uh, uh, eigenlijk zo geregeld worden. Sneller, beter en, uh, en met meer geld. En dat heeft bijna tot faillissement geleid van uh, KPN in een paar maanden. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat Wat je eigenlijk ziet, ik zeg wel eens vertrouwen, komt te voet en gaat te paard. Angst kan zich in een organisatie ook heel snel verspreiden. Dus het, het vertrouwen dat mensen verliezen, dat gaat soms heel snel. En ja, je hebt een enorm roddelcircuit in een organisatie, als gewoonlijk. Maar dat KPM bijna failliet ging, je suggereert dat dat eigenlijk komt omdat mensen hun werk niet meer deden? Nee, op een gegeven moment was iedereen, er waren allerlei onduidelijke targets, iedereen moest heel snel presteren. En de mensen werden vooral aangezet vooral heel veel risico's te nemen. En in zo'n cultuur waarin uh, uh, niemand meer elkaar aan durft te spreken... op, op risico's die worden genomen, uh, gaat het heel snel mis. En dat kan, in een paar maanden kan dat, heeft het bijna tot faillissement geleid. Ja. Je, ziet, je ziet wel in dergelijke omstandigheden, bij KPM en bij vergelijkbare uh, situaties... dat er ook een behoefte ontstaat in de organisatie om te begrijpen wat er gaande is. En dan is het wel zijn als er een hele onaangename basis is. Want? Want daar kun je dan wel met z'n allen met een zeker gevoel van rechtvaardiging naar wij. Kijk, als die baas er nou niet was geweest, dan zouden we natuurlijk met z'n allen gewoon ons werk hebben gedaan. En dan hadden we het niet zo moeilijk gehad. Die baas is de zonderbok. En dan wordt ook de baas, die wel degelijk iets te maken heeft... met die, met die angstcultuur, want denk erom, die is niet, niet onschuldig daaraan... maar die wordt dan ook tegelijkertijd de zonderbok, zodat je niet meer hoeft na te denken over uh -huh. je eigen onvermogen... om het conflict aan te gaan. Maar hier hoor ik toch ook dat als je... Als je uh, het is toch niet alleen maar de organisatie die maakt... dat er een angstcultuur is. Het, het lijkt me ook het type mensen. Karakterstructuren ja. van je medewerkers... Ja, je, je, zoekt, je zoekt een soort mensen bij de taak van de organisatie die je doen wilt. En, en dat kan betekenen dat het haak staat op een grote verandering die eraan zit te komen. Bas de botsen. Vries, jij ja, wil heel ja, graag nou ja, ja, iets tot, zeggen. Um, kijk, de aanleiding voor dit, dit gesprek is natuurlijk de situatie bij het COA. Voordat het misverstand uh, ontstaat dat bij het COA geen mensen werken... die uh, zich, uh, zeg maar, frankenvrij durven uh, uit te spreken, dat is wel degelijk het geval... Uh, het punt is alleen dat, uh, dat de mensen die daar nu werken... een groot aantal mensen gedwongen heeft te zien vertrekken omdat ze dat deden. En, en dan op een gegeven moment, uh, dan, dan ga je wel je conclusies trekken. Dan denk je, nou, ik ga bepaalde dingen uh, maar niet zeggen. Of ik ga ze omvloerst zeggen. Ja. Kijk, als er, daar vervolgens dat correctieve vermogen er dus niet is... en iemand uh, wegkomt met het gedrag... dat iedereen die haar tegenspreekt of te heftig spreekt, tegenspreekt... dat die het veld moet ruimen, ja, ja dan, dan... Ja, maar ik, ik zit ja. nog een beetje in het begin te denken. Dan denk ik, ja, maar uh, een directeur... die kan blijkbaar in het begin behoorlijk zijn gang gaan. Die heeft in het begin misschien veel te weinig... Weerstand gekregen. Nou, in, het begin, in het begin is het ja, vaak juist Vrijs. begint harmonieus. Maar kijk, stel je hebt een, uh, een, een directeur en dat is een echte vechter. Die knokt voor alles wat de moeite waard is, ook voor zijn organisatie. Maar om te kunnen vechten, heb je weerstand nodig. Ja. En die vindt hij dan niet in zijn eigen omgeving. Nou, dan gaat hij nog harder vechten, net zolang tot hij weer wat weerstand voelt. En gaat dan over grenzen heen over uh, uh, uh, uh, soms ook fatsoensgrenzen... die hem in elk geval dat gevoel geven, hem of haar... want, want veel van die angstculturen zijn verbonden tegenwoordig... met, met, met uh, vrouwelijke leidinggevenden. Maar hij gaat over grenzen heen om in elk geval... te kunnen doen waar hij goed in is, namelijk vechten. Maar dat wil dus niet zeggen dat dat dan ook uh, uh, uh, uh, een slechte leider is... In, maar het klopt dat nee. De... Niet zomaar, niemand is zomaar een slechte leider, maar kan wel fout gecast zijn in de organisatie Christen. waar hij of zij is terechtgekomen. Ja, ja. En daar zie je wel dat toch vaak uh, een, een, nou een heel bekend soort botsing. Dat is een hele sterke uh, vechtende leider in een ambtelijke cultuur. Dat is vaak, dat is vaak vragen om moeilijkheden. Als er niet een goede laag om die leider heen zit die in staat is om te ja. zeggen: even dimmen, even ja, normaal. Ja, dat doen. bedoelde ik. En bijvoorbeeld zo'n raad van toezicht, die heeft daar natuurlijk een primaire rol in. Ah ja. Bas de Vries zit Ja, daar ben ik het voorkomen, eens. Ja. Ja. Kijk, mevrouw Barak uh, die heeft heel veel over zich heen gekregen. Uh, maar mevrouw Barak, dat vertelt echt vriend vijand. Die heeft vreselijk veel kwaliteiten. Dat is iemand die in volle overtuiging door de vorige raad van toezicht is binnengehaald. Als toen nog uh, algemeen directeur, mm -hmm. heette dat toen nog, van het COA. Uh, iemand die intelligent wordt genoemd. Nou, uitstekend analytisch vermogen. Uh, kwam ook uit de hoek van het personeelswerk. Dus had ook verstand van, uh, van mensen. Ja. Uh, het COA is voortdurend aan het krimpen, dus daar moesten mensen weg. Uh, het, het, de indruk is in ieder geval bij mij ontstaan. Dat het probleem in de loop van de jaren is, is, is ontstaan. Uh, juist door het gebrek aan tegenspraak. Uh, en, uh, en inderdaad, iemand die af en toe tegen haar zei... Uh, nou ja, is dit dan wel zo verstandig? Vlieg je hier niet iets te hard in? Maar dat komt misschien ook omdat het uh, in het geval van het COA... een krimpende organisatie was. Er moesten mensen uit. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt... nou, laat ik maar, maar een beetje dimmen, want anders vinden ze me lastig. En dan ga ik eruit. Nou ja, als mensen hadden gedimd bij het COA... dan waren er geen twintig uh, directeuren uh, verdwenen in, uh, in, in zeven jaar tijd. We hebben natuurlijk wel degelijk gewoon heel veel mensen die hebben gewoon echt gezegd wat ze vonden. Mm. En, en er waren meer sterke persoonlijkheden dan mevrouw Barak, Maar dat liep gewoon uh, vaak niet goed af. De, de, de ruime meerderheid van die twintig mensen is zeg maar in enige vorm van onmin vertrokken. We gaan, eens, we gaan weer even luisteren naar uh, de twee dames die wij hebben gesproken. Dat zijn overigens niet de, de echte uh, dames. We hebben uh, twee dames gevonden die uh, de quote opnieuw hebben ingesproken. Uh, laten we even gaan luisteren. Je wil natuurlijk niet een bedrijf waar je omgeeft een slecht daglicht brengen. Dat wil je niet. Daar denk je met elkaar vooraf heel lang over na. Maar als alle stappen die gevolgd zijn niet helpen... en als alle stappen die collega's hebben genomen niet helpen... en je wil iets aan die situatie veranderen... dan denk je daar lang over na en dan bereik je een punt waarop je zegt... nu maar naar buiten. Toen ik hoorde dat de collega's naar de NOS waren gegaan, dacht ik... dit is het moment... Ik ga dat ook doen. Die gasten hebben zoveel lef, die moet ik gewoon bijstaan. Er zijn natuurlijk mensen die dingen aan de orde hebben gesteld... bij de Raad van Toezicht. En ik weet ook Binnenlandse Zaken. Er zijn echt wel mensen die het linksom of rechtsom geprobeerd hebben. Maar dat is altijd teruggekomen bij mevrouw Albayrak zelf. En die, ja, dat klinkt misschien raar, maar die ontkent altijd alles. Ja, dan ben je snel uitgeklet, zeg maar. Maar dan heb je je wel blootgegeven. En dan is je naam bekend... En ja, dan heb je geen positie meer binnen het bedrijf. Dan kan je net zo goed weggaan. Of je wordt weggestuurd, dat kan natuurlijk ook. En dan, dan ben je aangeschoten wild. Ik had eerst collega's die zeiden... het is schandelijk dat dit is gebeurd, ga zo maar door. Het rare is dat er ook mensen bij waren die zelf enorm waren geschoffeerd. En toch vonden ze dat het niet kon. En nu zie je ineens dat de geest er te fles is... En nu is er een tsunami van mensen die ineens nu wel hun verhaal durven te vertellen. En dan hoor je ook reacties als... Nou, toch wel dapper dat er een aantal mensen de kloten hebben gehad om het toch te doen. Ik voel me geen verrader. We hebben met elkaar alles geprobeerd. Het moest wel. Ik zie het zelfs als een vorm van integriteit. Dat je eerlijk en oprecht bent. Dat je niet om te kopen bent. Je neemt je verantwoordelijkheid. Je kan niet wegkijken. Denk maar niet dat wij ongelooflijk blij zijn dat de bestuursvoorzitter is opgestapt... en dat die raad van toezicht onder vuur ligt. Want het is natuurlijk eigenlijk een ongelooflijk triest verhaal. Ja, ik voel me geen verrader, zegt een van die twee vrouwen. Ik kan niet vrouwen. ontkennen dat het laatste jaar... Ik, ben ik in de uitzending? Ja, <laughs> ik geloof het wel. Ja, ik, ik, ik voel me geen verrader, zegt een van de twee vrouwen. Alsof we bijvoorbeeld solidair zijn aan uh, de organisatie. Hoe zit dat? Je, ja, hoort het, je hoort toch ook wel de worsteling tussen de loyaliteit die je hebt... aan, het, aan, aan de organisatie waar je bent en je collega's. Yeah. En de zaak waar zo'n organisatie voor staat, hè, vergeet dat niet. Er zijn veel mensen die in zo'n organisatie eh, toch echt ook geloven in wat ze doen. En aan de andere kant het idee dat ja, dit, dit kan zo niet langer en Je voelt een zekere wanhoop. En dat is ook grappig, hè, dan, dan, zoals die ene mevrouw zegt... dan komt er opeens een ventiel. Hè. Iemand is naar de NOS gelopen of heeft daar een contact. Ja. Of, of het ministerie was kennelijk geen ventiel, de officiële eh, procedures was kennelijk geen ventiel, de raad van toezicht was geen ventiel. Maar nu is er een ventiel en dan zie je ook mensen daar naartoe gaan. En hoor je dan meteen, en dat vind ik ook wel weer apart, een soort zelfrechtvaardiging van je gelooft ja. toch niet dat ik nu een slecht mens ben. Hè? Zou je alsjeblieft niet slecht over mij willen denken? Ja. Nou, dat maar heeft, dat zit diep in ons. Ja, Klikken absoluut, is, ja. vinden we vervelend. Klikken is ook heel vervelend. Uh, tegelijkertijd zie je dat in die lichte wanhoop die je daarin hoort, het lijkt, de meeste mensen komen ook terecht in een soort digitale wereld. Hè? Het is of ik praat en ik moet weg, of ik hou mijn mond en ik voel me beroerd. Maar, maar dat hele gebied daartussen, om eens te kijken wat er verder nog uh, uh, te doen is, dat, dat lijkt te gaan ontbreken. En dat, dat is wel typerend voor, voor een specifieke organisatiecultuur. Peer van der Helm. Ja, Wat we daar ook vaak zien is dat uh, heel langzaam... Uh, de onderlinge communicatie steeds minder wordt. Mensen trekken zich terug. Ja. Uh, ik heb uh, teams uh, gezien waar het ziekteverzuim 40, 50 procent was. En, en dan zie je dus langzaam dat, uh, dat er ook onderling niet meer gepraat wordt. Iedereen wordt bang om iets te zeggen. En uh, dat heeft, uiteindelijk heeft het ook tot gevolg dat zo'n team dus niet meer functioneert... En um, dan wordt zo'n leidinggevende woord nodig. Je krijgt als het ware een, spier, een negatieve spiraal, ja. van, uh, waarbij de communicatie, onderlinge communicatie, steeds minder wordt. Ja. Mensen ontvluchten elkaar, mensen verstoppen zich in de organisatie. En um, het gevolg is dus dat uh, uh, de baas die denkt, hé, hey, wordt nu niet meer met mij gecommuniceerd, er zal wel iets aan de hand zijn. Dus die gaat weer extra zijn best doen om erachter te komen wat er aan de hand is. Vervolgens denken die medewerkers, <lacht> denken, help, ik moet me nog harder verstoppen. Ja, ja, ja. Maar hier zie je ook uh, uh, dat niet alleen die mensen uh, bang zijn, maar uit jouw verhaal, peer, merk je ook dat zo'n leidinggevende een soort angst heeft, waar je het straks al over had bij de jeugdgevangenis. Ja. Hè? Ja, wat de, kijk, die leidinggevende heeft boven zich ook weer... Een leidinggevende vaak. Uh, en die moet zich ook weer verantwoorden. En die denkt, ik doe iets niet goed. Dus die, dus die hele apenrots, ik noem dat altijd maar een apenrots... Uh, die uh, houdt het hele systeem eigenlijk in stand. Jan de, Jan de Ja je, je ziet dat, dat in, bij grotere organisaties. in de top van de organisatie. het gevaar bestaat dat de, de leiding als het ware losgezongen raakt van de, van de omgeving zelf. Je hebt dat een poos geleden, zag je dat bij ABP nou bijvoorbeeld... die hadden dat ongeluk op dat platform en de leiding... Die, die, die wist niet meer hoe ze nog normaal moesten communiceren. Yeah. Um, en je kunt je wel afvragen, wat is dat nou voor dynamiek... wat is het nou voor mechanisme dat dat zo gebeurt? Nou, een van de dingen waar wel op gewezen wordt... is dat wie sterk genoeg is om aan de top te komen... Die, wie, wie geknokt heeft, wie dingen naar zich toe gehaald heeft... vaak ook ten behoeve van de organisatie... die blijft maar doorknokken, en, maar ook als het eigenlijk geen zin meer heeft... Wat iemand bezielt, ja, daar wordt wel over gespeculeerd. Een van de woorden die daar vaak valt is, is narcisme. Of uh, nou, zeker met, met de gevangenissen nog in het achterhoofd een, een vorm van psychopathie. Uh, je, daar moet je altijd erg voorzichtig mee zijn, want het is niet allemaal pathologisch wat zich daar uh, Maar die leidinggevenden zijn te dol op zichzelf, die willen graag gezien worden. Uh, dol op jezelf is... Nee, dat, is wat heel, dat is wat erg kort door de bocht voor narcisme. Het is vooral een... een Grote angst om uh, ontmaskerd te worden dat je eigenlijk toch minder bent dan je graag wilt zijn. Je verhult een leegheid. Je verhult een leegheid, je voelt iets van die leegheid, daar ben je bang voor. En om te voorkomen dat dat doorzien wordt, bouw je maar verder aan die schilder omheen. En dat is, dat is wel een bekend mechanisme waardoor mensen zelf on, ja, on, onbereikbaar worden, onraakbaar worden en zich ook onraakbaar maken voor hun omgeving. Ja, eigenlijk een. En, en het meest navrante voorbeeld is natuurlijk de ramp op Tenerife. Waarbij de, de captain van de gezagvoerder van de, van de Boeing. Uh, tot drie keer toe door de boordwerktuigkundige. Uh, en door de co werd aangesproken. Er staat nog een toestel op uh, de runway. Maar, maar ze waren bang voor hem, want hij was het hoofd van de vliegeropleiding. en, en liet nooit kritiek toe. De captain die snauwde: nee, dat is niet waar en gaf vol gas met 600 doden tot gevolg. Maar dat, dat vind ik echt zo'n bizar uh, ja. verhaal. Want dat betekent dus eigenlijk dat je je eigen uh, leven... ondergeschikt maakt aan je angst voor uh, de baas. Ja, nee, dat, dit, kan altijd, dit type gedrag kan heel ver gaan. Ook omdat mensen erin verstrikt raken. Op het, moment, op het moment dat mensen dus een muur om zich heen bouwen... en geen communicatie meer toelaten... Um, dan kan het heel ver gaan. Maar je kan toch ook zeggen, nou, dat doe ik niet, punt. Waarom kan dat niet, Jan de Vuist? Nou, Er is toevallig net een boek uitgekomen van Kershaw, dus die biograaf van Hitler, ja. die zich afvraagt... hoe kan het nou toch dat de Duitsers zich... aan het eind van de Tweede Wereldoorlog collectief zelf vernietigd hebben. Ze, zijn, ze bleven doorvechten. Waarom bleven ze Hitler trouw? Waarom bleven ze trouw? Ja. Waarom ja. bleven ze maar luisteren naar die... Ja. Ja. Het, was, het was psychologisch, mentaal niet meer mogelijk... om je nog uh -huh. los te maken eigenlijk, en dat, dat is een beetje psychologische blabla... maar je hebt een soort beeld in je hoofd van de leider. En dat beeld is zo sterk, daar kun je niet meer van losmaken. Dus ook al was de leider dood geweest, zou zouden zich nog voor hem gegeven hebben. Dus ook in reactie op jouw vraag: wat bezielt iemand nou om zijn leven als het ware afhankelijk te maken van, van, van, van de baas? Dus dat mechanisme. En wanneer je van een afstand kijkt en je probeert dat te rationaliseren... dan begrijp je werkelijk, dat is niet normaal, dat doe je niet. Nee. En toch gebeurt het vaak. Maar je bent in zo'n cultuur getrokken. Je, je bent erin gezogen en je bent niet meer in staat om je daar zomaar aan te onttrekken... ten koste van ook een heleboel verlies binnen je eigen... Binnen, binnen je eigen persoonlijkheid. Maar ja. hoe kom je daar dan toch weer los van? Helpt het als, zo als een baas zoals mevrouw Albayrak nu is geschorst? Uh, helpt dat? Het zal misschien even opluchting geven. Ik denk niet dat het wezenlijk in het systeem helpt. De kans dat daar, wanneer er een andere leidinggevende komt... die vergelijkbaar is met mevrouw Albayrak... dat daar weer een angstcultuur ontstaat... Uh, die acht ik wel aanzienlijk. Want het zit in het systeem en niet alleen maar in de leidinggevende. Ook als nu die mensen zich verzet hebben. Dan, dan, dan kan je toch niet meer weer als bange geitjes achter de ruif kruipen. Ik weet niet of het dezelfde mensen gaat... maar je moet niet vergeten dat het systeem sterker is... dan de individuen die zich daar tijdelijk even aan onttrekken. Dus het systeem zelf dwingt je om je op een bepaalde manier te gedragen. En ik denk dus toch dat het systeem bereid is, in staat hmm. is. En in zekere zin, soms zie je dat ook wel eigenlijk uitlokt... dat er een angstcultuur ontstaat door een bepaald type leider. Beer van Hel. Het zou mij niets verbazen dat als uh, er een nieuwe leider komt... dat uh, de klokkenleiders als eerste gewipt worden ja. straks. Ja. Dat zien we heel vaak. Die gaan als eerste uit. Maar ja, niemand weet het systeem. En nee, maar het systeem wil de dwarsliggers kwijt. Dus het systeem is... Ja, subject... maar het systeem heeft eigenlijk toegegeven. Het deugde niet... De leiding wordt geschorst, er komen nieuwe. En dan gaan ze toch die mensen die kritisch waren eruit gooien. Ja. Dat is wat we vaak zien. Ja. Omdat ja. ze bang zijn voor die... Nou, het is, het is een collect. We hebben bijvoorbeeld uh, onderzoek gedaan naar vrij grote organisaties waar gereorganiseerd werd. En dan was de bedoeling dat uh, van, de, van de hoogste baas dat de beste mensen zouden blijven en de slechtste mensen zouden moeten vertrekken. Dus de hele organisatie werd omgegooid. En wat zagen we? In no time waren de meest kritische en beste mensen die hadden ontslag genomen en hadden een nieuwe goede baan. Oh, maar hadden ze zelf gedaan? Nou, onder, onder druk? druk. Hm. En dan zie je dus dat de mensen die het systeem vormen... en dat systeem in, in stand houden, die blijven zitten. Ja. Ja, dat is Treurig zo... vind ik dit eigenlijk. Ja, het, is een, het is een bekend verschijnsel. Het heet uh, sociale identiteit. En het, het betekent dat als een groep zich identificeert met een bepaald probleem... dan hebben ze er belang bij om het probleem in stand te houden. En dat zullen ze doen, ook al hebben ze de mogelijkheid om het niet te doen. Het is heel paradoxaal. Het betekent dat, uh, dat mensen die een bepaald probleem voelen... Uh, degene die de oplossing kon brengen eigenlijk niet welkom heten... en degene die het probleem uitvergroot en nog groter tettert... en laat zien hoe erg het is, die zullen ze welkom heten. Peer? En ik denk dat we daarbij ook uh, moeten bedenken... dat heel veel mensen ook voordeel hebben van dit type gedrag. Sorry. Het vormt ook hun machtsbasis. Het vormt ook een basis waar, waar ze dus onprofessioneel gedrag kunnen vertonen. We gaan eventjes terug naar de twee dames... Uh, die vertellen over hoe ze uh, um, uh, het werk nu ervaren... Ik kan niet ontkennen dat het laatste jaar enorm zwaar is geweest. Omdat je zo graag wil dat de organisatie die een warm hart toedraagt... dat die wijzigt. De problemen neem je zeker mee naar huis. Daar lig je soms ook wakker van. Ik hoop dat het thuis gezelliger wordt... want mijn familie daar heeft het ook nogal wat van gevergd. Je wil het gewoon ook over de plezierige dingen van het leven met elkaar hebben. Mijn partner zegt ook wel eens... is het nou niet eens een keer genoeg? Het is natuurlijk niet naar aanleiding van mijn bericht... dat ze op non-actief is gesteld, maar ze is wel weg... Dus ik ben op zijn minst alle collega's dankbaar dat ze dat hebben gedaan. Ik heb me alleen maar aangesloten bij hun. Maar ze is wel weg. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Het heeft zeker de situatie op het werk al verbeterd. Het was werkelijk alsof de lucht was opgeklaard in het gebouw. Ik voel me weer veiliger. Ja, ze zijn dus duidelijk heel erg opgelucht. Maar dat zal dan niet van, uh, van lange duur uh, zijn. Weer van der Helm, de Jan van der Vijn. De de ik ja. het tijdelijk ja, ja. Tijdelijk. Ja, ik denk het ook. Dit, uh, dit type, uh, in dit type organisatie hebben simpelweg te veel mensen hebben voordeel van het gedrag. Ja. Bas de Vries, heb jij ze nog gesproken? Z sinds gisteren, toen het nieuws uh, bekend werd dat mevrouw Barak uh, de schorsing gaat aanvechten in de rechtbank. Ja, ik spreek ze bijna elke dag. Uh, <laughs> ik, ik, ik zit nog steeds soms avonden lang aan de telefoon. Uh, ik niet alleen, maar ook uh, mijn collega's Martijn, Bink en Hugo van der Parre... hebben met z'n drie aan dit verhaal gewerkt. En dat is omdat eigenlijk vanaf het moment dat we dat eerste heb verhaal hebben gebracht... Is, er, uh, ja, is het onderwerp eigenlijk niet, stil, uh, heeft, heeft niet stilgestaan. Er is natuurlijk van alles gebeurd. Uh, alleen al dat onderzoek, er komt nu dan een echt onafhankelijk extern onderzoek... maar eerst zou die raad van toezicht dat zelf doen. Uh, en alleen maar naar, naar zeg maar intern een beetje kijken of, waarom die procedures nog niet hadden gewerkt... Nou, toen werd het vervolgens, uh, toen begint de Kamer zich te mee bemoeien. Uh, en nu uiteindelijk komt er een echt extern onderzoek, zeg maar onder leiding... of tenminste in ieder geval een opdracht van minister Leers. En dan hebben we mevrouw Obarak gehad, die in eerste instantie op non-actief is gezet. Uh, nu dat weer aan gaat vechten woensdag in de, in de, uh, in de rechtbank. Want zijn, ze daardoor, is, zijn ja? ze daardoor dan weer uh, opnieuw bang geworden? Nou ja, er is, er is gewoon elke dag bijna iets aan de hand. Uh, en dat, dat zorgt ervoor dat je elkaar natuurlijk veel belt. Uh, je wil op de hoogte blijven. Je wil niet alleen uh, het primaire probleem uh, goed vertellen op radio, televisie en op internet. Maar je wil ook zeg maar, de nasleep ervan, alles wat er nu gebeurt. Mm -hmm. Dus uh, ja, die, dat, en, en ik moet ook zeggen: na nou, het eerste verhaal we hadden veel bronnen. Maar er zijn er echt, nou ja, misschien wel 50 bijgekomen. Uh, allemaal mensen die ja, opeens de ruimte voelden om te mailen, om te bellen... en ook hun verhaal te vertellen. Soms van tien jaar geleden, soms van gisteren. Ja. Maar... Hebben jullie ook contact met de Raad van Toezicht? Nou ja, dat hebben we via een woordvoerder. Ah. Ja, die... Want als ik goed luister naar Pier van der Helm en Jan de Vuijs... dan kan mevrouw Albarak ook wel angst hebben gehad voor die Raad van Toezicht. Ja, maar dat is... Ja, dat, met alle respect, dat is, dat is gewoon speculatie... Uh, het punt is ook bij, bij wat wij hier vinden. Maar vertellen. die hebben wel gefaald. He, die ja, raad van toezicht. Dat, toch... dat moet worden vastgesteld in dat onderzoek. Kijk, alles waar we het hier over hebben is wat die medewerkers ons vertellen. Nou, op een gegeven moment, als je, je zo'n patroon ziet in het verhaal van die medewerkers. En er waren een paar klokkenluiders die eerst naar nou ons toe zijn gegaan. Maar uh, het licht le leeft echt behoorlijk breed in de organisatie. In ieder geval in het hoofdkantoor in Rijswijk, Dat durf ik inmiddels wel te zeggen. Maar goed, het is, het is, het is hun verhaal. Uh, nu komt dat meldpunt. Nu komen er allerlei onderzoeken. Uh, ik ben gewoon heel benieuwd wat eruit komt. En op basis daarvan zullen conclusies worden getrokken. En zal, denk ik, ook die organisatie uh, waar we nu eigenlijk de over praten worden doorgelicht. En uh, ook worden gekeken wat voor type leider erbij past. En als men dat verstandig doet, dan kiest men in ieder geval geen uh, tweede type uh, nerds en lijkt mij. Ja, maar als ik naar Peer van der Helm en Jan de Vuist luister, dan, dan is zo'n organisatie sterker dan wat ook. En dan komt er toch. Een soort leider als mevrouw Albeirik. Jan, Jan de Vrijst. Nou ja, een woordje dat in dat, die ene mevrouw zei ook. Ik vind het wel jammer als de organisatie verandert, als het wijzigt. Dat is natuurlijk een van de meest klassieke momenten waarop mensen angstig worden. Als de zaak moet veranderen, en laten we eerlijk zijn... met uh, de ontwikkeling en het aantal asielzoekers dat opgevangen wordt... ligt het volkomen voor de hand dat deze organisatie gaat krimpen, veranderen. En daar hebben we een behoorlijk pittige leider voor nodig... om dat voor elkaar te krijgen. Dat wil dus niet zeggen dat die leider vervolgens... Voor mag verontachtzamen hoe mensen zich voelen... of uh, gebrek aan empathie zou mogen hebben... om die verandering te nee. door, door te voeren. Want is dat per definitie met elkaar verbonden? Een vechter met gebrek aan empathie? Nee. Nee, nee. De, de allerbeste vechters die hebben zoveel empathie dat ze snappen waar de zwakke plekken van de, weers, van de tegenstander zitten. Pier van der Helm? Nou, ik denk dat het toch echt wel anders kan. Uh, we zien bijvoorbeeld uh, bij de justitiële jeugdinrichtingen... en de jeugdzorgplus-inrichtingen zien we een enorme krimp in aantal jongeren. Dus er zijn verschillende instellingen op dit moment al gesloten. En dan zie je een aantal directeuren... die daar op een hele goede en hele integere manier mee omgaan. En dan zie je dus ook veel minder angst en onrust in de organisaties. Okay. Ja, we, we zijn <laughs> aan het eind gekomen. Uh, we danken onze gasten uh, Peer van der Helm, uh, Bas de Vries en Jan de Vuist. We hadden natuurlijk heel graag ook een reactie uh, willen krijgen... van uh, mevrouw Albark zelf, maar die... Uh... Heeft ze helaas niet gegeven. Um, uh, de medewerkers van het COA zijn we natuurlijk ook ontzettend dankbaar. Um, omdat ze hun verhaal aan ons hebben willen vertellen. Uh, hun verhalen werden vertolkt door Hilde Terriele en Lieke Leo. Alles uh, wat wij hier hebben besproken is terug te luisteren op onze website. En als u wilt reageren dan kan dat ook. Pavlovradio ntr.nl. Na het nieuws langs de lijn en wij zijn er volgende week weer. Fijne avond. NTR. Informatie, educatie en cultuur.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 Ja, beste mensen, hier Kees van de minder fileberichten met een prettige mededeling. De nieuwe spitsstrook op de A9 tussen Alkmaar en Uitgees zijn open!